Ajax Amsterdam, mijn nummer één. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen twee aan twee. Kijk, de wedstrijd is begonnen, het stadion trilt mee. En aan het roer, daar staat magistraal Ajax-coach Louis van Gaal. Jongens snel, barstens vol talent Ze staan al jaren aan de top Van elk klassement Karakter vol met pit Scherp en toch brutaal Zie ze bruisen combineren Zij zijn het helemaal En in naam van onze koningin Ajax schiet die bal er nu maar in Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen Er is toch geen club die daar iets aan kan doen Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen Er is toch geen club die daar iets aan kan doen Ajax is favoriet Ajax levert het talent, daarom blijft het bovendien een genot om ze te zien. En aan het roer, dat zat magistraal Ajax-coach en Luby van Gaal. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen. Er is toch geen club die daar iets aan kan doen. Hij is favoriet, voor iets, IJs blijft vaak voor iets. En overal zie je een ex ziet Hij is kampioen, IJs blijft kampioen. Er is toch geen club.